Zet kus ramp, dit Joost Rika, wie gied op stam? Krok, wat ze wankelt met de voet. een saxofoon en soms fagot. Alleen muziek, dat luurt je leven. Ze spuut op ieder bal, het is een goed geel groot. Zondig, maakt ze hun instrument Dan geeft ze ook geen melk Maar is wel heel content Ze beeldt lijn met blozen lichtboeten op de stroot. Muziek met vaste lobbing Is heel beviezen rood U zei ze toch een zei ze schrap Kijk jou een Die hier op stak krok, krok ze wacht Met voor. voort Spes je ze voort. En heeft niks te willen, nou is geen hooie naam. Kotrika wil niks eten, geen krotten en geen graan. Ze schudt het met hupen en blus zich tot te los. De melktuig moet wachten, de boel, de eerste klos. Doe zij je toch er zijn kusgerang. Die Cholos-Rika die, die hier op staan, krop op met. Die bulken ala vrepteke tijd En halen van een schelp een trom en klarinet Ze is dus samen, een merske rood op Gaan laat dan zaterstel op, boel vreemd voor Hoe repot Toen zei toch, een zetke schrap Die zo eens drie kat, die hier op stap Grop op, ze bakken met de vol